In Marstempo, een hoorspel van Jill Haem, vertaald door Sede Nooyer. Regie Ad Leuker. Neem me niet kwalijk, mevrouw. Weet u misschien waar... Uh, uh, verdorie, ik, ik, ik heb het toch ergens opgeschreven? Waar St. Matthews Square is? Uh, ja, hoe wist u dat? Zie, dan had ik gelijk, in de ondergrond zat dus ik al te gissen. Te gissen? Of u ook met de mars mee zou gaan. Oh, uh, ja, ja, ik ga mee. Ja, dat dacht ik wel. Ik zag het aan uw lode jas. Typisch hoeveel mensen de lode jassen dragen op marsen. Niet dat ik wat tegen lode jassen heb, hoor. Ik vind ze best leuk. Ingewikkeld, hè? Uh, wat? Dat, dat ze alles Sint Matthews noemen. Ik bedoel, we hebben St. Matthew's Gardens, St. Matthew's Terrace, uh, St. Matthew's Crescent en St. Matthew's Square. Hier moeten we oversteken. Oh, dank uh, u. Ja, dat doe ik altijd in de ondergrond. Zo, ik probeer te raaien wat mensen doen en waar ze heen gaan. Weet u wat de beste manier is om mensen in de war te maken? Nee. Ja, gewoon naar hun voeten kijken, dat werkt altijd. En hoe je iemand moet laten omkijken? Nou, uh, kijken Naar, naar ik... hun nek kijken, precies. Kijk, daar moeten we zijn, tegenover de kerk. Zit Matthewskerk. Daar is het naar genoemd. Het plein, bedoel ik. Bent u wel eens eerder met zo'n mars mee geweest? Een uh, echte mars? Nee. Nee, ik dacht ook niet dat ik u had gezien. Hebt u dan uh, met andere marsen meegelopen? Oh, oh ja, vaak. Verleden jaar ben ik naar Allermasten geweest. Oh ja? Pracht van Heel veel arrestaties ook. En uh, alles voor de televisiekamera's. Ik had er eigenlijk meer van moeten genieten dan ik gedaan heb, maar ik had last van mijn voeten. Ik heb extra ogen, zie je? Nee, toch? <laughs> ja, ik heb er twee. Ik dacht dat alleen oude mensen zo extra ogen Niks, hebben. Niks hoor, ik heb ze al sinds ik klein was. De oude schoenen. Niet dat ik er veel last van heb hoor, alleen als het vochtig is. Weet je, ik kan altijd voorspellen of het gaat regenen. <laughs> gaat het vandaag regenen? Ah, <laughs> oh, zo te voelen wel hoor. <laughs> Moeder zegt dat ik bij de televisie moet gaan. Mijn voeten zijn beter dan de weerman. Kijk, we zijn er niet veel mensen hè, maar het is nog erg vroeg. Daarom draag ik die afschuwelijke platte schoenen vanwege mijn extra ogen. Ik vind ze niet afschuwelijk. Nou, zijn ze wel, ze zijn vreselijk. Nee hoor. Nou, ik vind rot dingen. Ze zouden natuurlijk niet, uh, niet iedereen staan. Oh, vindt u ze dan mooi, vindt u dat ze mee staan? Ja, ja dat vind ik wel, ja. Oh, oh. dank u. Laat hier op het muurtje gaan zitten. <kwijnt> oh, dan uh, krijgen je voeten rust. Uh, zo, dat is beter. Uh, Nou, het wordt al aardig druk. Ach, dit is voor een goede zaak, hè? Uh, moet het ook wel zijn, allemaal beroemde lui komen ervoor Zie je die kerel daar, die bij de film? Je krijgt natuurlijk alle soorten mensen. Gek en zo? Ook, en provo's en politici, van alles. Waar had ik het ook weer over? De mensen? Nee, daarvoor. Oh, uh, over je voeten. Oh ja, nou, daarom heb ik zittend werk, zie je? Wat doe je dan? Supermarkt. De kassa. Dat is zeker erg moeilijk, hè, met zo'n telmachine maar eerst wel, maar je krijgt het gauw door. En nou ben ik de vlugste in onze zaak. Is het waarachtig? Ja, mensen staan altijd in de rij voor mijn kassa, omdat ze weten dat ik de vlugste ben. Oh, dus niet mis. <laughs> wat bent u dan? Oh, niet veel bijzonders. Ik ben glazen wassen. Oh! <laughs> Zal ik u iets wat vertellen? Een vriendin van mijn moeder, die ging naar de dokter om haar oogrit na te laten kijken. Ze zag alles een beetje vaag en vervormd, en ze dacht dat het aan haar ogen lag. Maar het bleek dat de ramen gezeemd moesten worden. De mensen zouden het op vaste tijden moeten laten doen. Ja, voor haar was het een verschil van dag en nacht. Ze zag ineens alles duidelijk. Dat is ook logisch, hè? Zoiets is mij ook eens overkomen. Met mijn oren. Oren? Hoe bedoelt u dat? Nou, die waren verstopt. Ik moest ze laten uitspuiten. Hm? Je zou het niet geloofd hebben, hè? Geluiden die ik al lang vergeten was. Het ritselen van bladen leek wel een orkaan. Het zingen van vogels klonk als een kerkhoor. Oh, dat is ook gek, zeg. Ik zou wel eens willen weten of mijn oren ook uitgespuit... moeten worden. Zeg eens iets heel zacht. Huh? Nou, iets zachts om te zien of ik het kan verstaan. Ja, wat moet ik zeggen? Of wat u met de schiet? Nee. Ik kan het niet verstaan. Ik heb ook nog niks gezegd, ik denk nog na. Oh, dat doe dan, vergeet niet wat. <coughs> ik vind je ring mooi. Heus? Ja. Uh, ben je verloofd of zo? Ah. Ja, dat, dat, dat is mijn ringvinger niet. Nee, die, die, die ring heb ik zelf gekocht. Ze zeggen dat het ongeluk brengt. Een, een ring voor jezelf kopen, maar je kan toch niet even wachten tot een ander ring voor je koopt. Ik, ik zeg meestal dat ik een cadeau heb als iemand ernaar vraagt. Maar waarom heb je mij dan de waarheid verteld? ik, ik, ik weet niet. Ah. Hallo! Wie is dat? Oh, ik weet niet hoe ze het Ze heeft een tijdje geleden soep uitgedeeld. Soep? Ja, hulp voor de hongerende gebieden. Dat ging zo. Er was soep en brood en wij betaalden het gewone bedrag dat we anders voor de lunch betaalden. En wij aten het brood en zo. Oh ja, ja, dat heb ik in de krant nou, gelezen. Nou, zij deelde etensoep uit. Ik had liever Franse uiensoep. Weet je wat ze zeggen? Wie? Op de tv, ik heb pas geleden gehoord, gebrek aan water is hun ook één na grootste probleem. Na voedsel? Ja, water. Niet te geloven, hè. Moet je nagaan, ik gebruik de hele dag emmers vol. Waarom ben je glazenwassen geworden? Oh, ik weet het niet. Ik wist niet wat ik wou. Heb je geen voorliefde voor iets? Och, nee. Ik bedoel, het is er allemaal wel. Hier, van binnen, iets. Ik weet alleen nog niet wat. Glazenwassen is maar tijdelijk. Ik hou van werk buitenshuis. Ik ben in mijn eentje, zie ik. pas me niet makkelijk aan. Dat, dat, dat zou ik niet zeggen. In ieder geval niet zoals jij. Jij bent niet een woorden verlegen. Vind je dat ik te veel praat? Oh, nee, nee, het is prettig. Bij mij is het allemaal een beetje verward, hè. Ik voel een heleboel van binnen, maar ik kan niet onder woord brengen. Ik vind dat het nogal gaat. En daarom ga ik met deze mars mee, min of meer... Je? Nou, het leek me iets waarvoor je je helemaal zou moeten inzetten, weet je. Fanatiek. En doe je dat? Eigenlijk niet. Het lijkt allemaal zo groot, zo, zo onwerkelijk. Een man ergens drukt op een knop en alles is uit. Zoals God met de lange witte baard die ergens heel hoog zit. Daar kan ik ook niet bij. Ja. Ik weet het. Je, je, je kunt zo moeilijk geloven dat het... ...iets met jou te maken heeft, met jezelf. Maar waarom ga jij dan met die machtsen mee? Ik weet het echt niet. Eh, uh, ja, het, uh, het, het is prettig ergens bij te horen. En het geeft niet waar waarbij? Och, iets is beter dan niets. Heb je dan niet een beetje het gevoel dat je voor aap loopt... ...als je zomaar meeschokt? Oh, nee, ik neer wie we shall overcome. En dan verbeeld ik me dat ik meemarcheer zoals ik dat op de film zie. Als deel van iets belangrijks. We, weet je wat mijn liefste spelletje was, toen ik klein was? Groene zwanen, groene zwanen, witte zwanen, weet je, weet, je, weet je wel? Eén kind loopt voorop en de anderen komen er één voor één achteraan. Ja, ik ben niet graag alleen. Daarom hield ik zo van het spelletje, denk ik. Gek, hè? Van het alleen zijn heb ik geen lasten. Ja, toch ook wel. Het is eigenlijk zo, als ik niet met, nou, met, met, met iemand in het bijzonder kan zijn, dan ben ik liever alleen. Heb je geen vrienden? Geen echte vrienden. Ik sluit me moeilijk aan. Ja, ja je, je, je was echt een beetje sloom om mee te beginnen. Ik ben precies het tegendeel. Ik klet van één stuk door. En mijn vader zegt altijd, kind, ik beklaag je, man. Maar ik dacht dat je zei dat je... Ja, als ik er een zou hebben, natuurlijk. Hm. Weet je wat het is, dat praten van mij? Zo'n vorm van verlegenheid. Maar je bent niet verlegen. Oh, maar dat ben ik wel. Ik durf mijn mond niet te houden vanwege de stilte. Wat heb je tegen Steven? Ja, het is zo. Uh, zo leeg als het stil is. Dat hoeft het niet te zijn. Oh, kijk, kijk die mannen scher. Je kunt zijn ooghaars niet zien. Zoveel haar heeft hij op zijn gezicht. Ik heb een hekel aan harige mannen. Ik heb eens een jongen gekend... Nou, die zijn handen hadjes moeten zien. Ze waren niet eens te zien van al het haar. Oh, jij hebt toch geen haar op je handen, hè? Oh, nee, gelukkig niet. Ik was wel bang dat ik een grote stommiteit had begaan. Ik zal je wat vertellen. Ik heb ook naar je zitten kijken. In de ondergrondse bedoeling. Nou, ik naar jou ook. Dat heb ik je toch verteld. Maar ik maakte er geen spelletje van. Ik heb alleen maar... naar je zitten kijken. Oh, Oh, dat is leuk. Waarom keek je naar me? Omdat je haar allemaal verschillende kleuren had. Van die, van die mooie rossige lokken. Oh, nee. Het is gewoon hondenhaar. Oh, nee, dat is het niet. Er ligt een gloed over. Een, een warme glans. Wie heeft er gezegd dat jij niet praten kan? Eigenlijk had ik het willen laten blonderen. Dat moet je niet doen. Ik, ik vind het mooi zoals het is. Wie heet? Is dat niet idioot? <laughs> ik heet Norman. Norman Clark. Ik heet Sylvia Thompson. Oh, heb je zulke koude handen? Ze zijn altijd koud. Koud en een beetje vochtig. Niet vochtig, alleen maar koel. Cool. Prettig. Weet je, bij, bij dansen heb je soms lui met handen die helemaal warm en plakkerig zijn. Ze laten gewoon vlekken achter op je jurk. Afschuwelijk. Uh, mijnen zijn altijd koud. Hou jij van dansen? Dat weet ik echt niet. Je hebt een prima figuur voor. Je danst vast en zeker goed. Ik ben een keer in het palais geweest. Ik had mezelf gedwongen te gaan. Ach, al die kerels die rondom de dansvloer stonden, daar stond ik ook bij. Nee, ik durfde niemand te vragen, ik was bang dat ze nee zouden zeggen. Ik heb er een hekel aan om, om ergens alleen naartoe te gaan. Ja, ach, mijn voeten hadden gelijk, het betrekt helemaal. Er is heel wat volk, hè? Hey, ja. Maar we gaan er nog niet bij staan, hè? Nee, nee, nog niet. Nee, we wachten tot de laatste minuut. Ja. Hallo! Mevrouw Turner! Dat is mevrouw Turner. Ja, ze is organiseert een liefdadigheidsbazaar. Ik help in een van de kraampjes. Oh, zeg, heb jij misschien iets te missen dat wij kunnen gebruiken? Wat hebben jullie nodig? Van alles, als het maar blauw is. Alles? Ja, blauw. Ik heb het uh, blauwe kraampje. Speelgoed, kleren, komt er niet op aan wat? Uh, goed, ik zal eens kijken of Graag. ik wat heb. Graag. Uh, komt het er echt niet op aan wat? Nee, dat geeft niks. Mijn moeder heeft een paar porseleinen schoteltjes gegeven. En mijn vader een, een blauwe pullover die gekrompen was in de was. Ja, zo goed als nieuw hoor, maar hij was te klein voor hem. Wat doet je vader? Oh, die is accountant. Oh, nee toch? Nee. Maar je zei net die... Ja, ik weet dat ik het zei, maar hij is het niet. Maar waarom zei je dan dat hij accountant is? Uh, doe jij dat nooit? Doe alsof. Omdat ik handig ben met de telmachine zeg ik dat ik dat van mijn vader heb. En hij is dan een hooggeplaatst accountant. Maar is hij het niet? Nee, hij is kantoorbediende. kantoorbediende is toch een goede ja, baan? Ja, dat gaat wel. Vaste positie en ja, zo. dat is niet zo gek. Was jouw vader? Oh, die is dood. Oh. Uh, hij heeft niet geleden, is alleen op een dag niet meer wakker geworden. Goeie kerel, maar ik heb nooit veel contact met hem gehad. Begrijp je wat ik bedoel? Hij was uh, populair, zat graag een avond in de kroeg, pijltjes gooien en zo. Hij vond mij maar een probleem, omdat ik geen bier lustte en niet kon lachen om zijn verhalen. Oh, ik ken dat soort verhalen. Nee, ik kon er niet om lachen. Nee. Hij lachte zo hard, hè, dat het dwars door je heen ging. Toen was hij weg. Ineens. Ik had nooit met hem gepraat, behalve een paar beleefdheden aan het ontbijt. Goedemorgen, geef me de cornflakes even en zo. Ja. Ouders zijn moeilijke mensen om mee te praten. Ja, ze stellen zich voor hoe je ze zou willen hebben en dan zijn ze teleurgesteld als je helemaal niet zo bent. Hm? Mijn moeder verwacht van mij dat ik zo word als mijn vader, maar dat word ik niet, hoor. Dat, dat word ik gewoon maar, niet. Waarom zou je ook? Mijn moeder zegt soms tegen me, jammer dat je haar niet knult, of zonder dat je een wipneus hebt. Maar die heb je toch niet? Wat? Een wipneus. Um, ja, daardoor zei ik weer het van wel, en dan heb ik zin om te zeggen, ik zou mijn mond maar houden als ik u was. U bent ook geen Elizabeth Teler. Ja, ze moest trots zijn. Waar, waarop? Nou, op jou. Oh, dat zeg je maar. Nee, ik meen het. <laughs> Het, het is net als met je verstand, ze verwachten van je dat je intelligent bent, maar dan moet je zien wat ze zelf zijn. Nou, wat je me vertelt, dan ben jij flink genoeg met de telmachine. Um, om je de waarheid te zeggen, ik ben helemaal niet zo vlot. Middelmatig, meer niet. Oh. Zie je... Oh, er is niets waar ik echt goed in ben en daarom fantaseer ik. Maar dat ben je wel. Je bent die je bent. En ik wil je zeggen dat... dat ik... Dat je wat? Niks. Ik zal kijken of ik wat kan vinden hè voor de bazaar. Graag. Komt er niet op aan wat? Nee, als het maar blauw is. O, oh, ze zijn al aan het opstellen. Moet je, moet je dat spandoek zien? Heel kunstwerk, hè? Zondag gaat het gaat regenen, hè, dan loopt de verf door. Oh, ik dacht dat ik net al een trippel voelde. Ja, ja je hebt gelijk. <laughs> Zie je wel. Mijn voeten liegen niet, heb je vanmorgen het weerbericht, hoor. Mm -hmm. koud maar zonnig. Ja, nou, alsjeblieft. Vind nee, ben... je dat nog in schandaal zo'n klein kind mee te nemen? Hou jij van kinderen? Oh ja, ik kan er eigenlijk beter mee opschieten dan met volwassenen. Ze nemen ze als je bent, hè? Ja, dat, dat weet ik. Heb jij broers of zusters? Nee, ik ben alleen. Ja, nog zo één. Is het niet typisch, wij allebei enig kind? Ja. Wat is jouw sterrenbeeld? Wat? Nou, zoals ik maagd ben. Oh, eh, begin januari een steenbok... Oh, dan word je heel oud. Heus? Ja, <laughs> dan worden steenbokken altijd. Misschien word je wel honderd als je geluk hebt. Geloof je echt in dat soort dingen? Ze zeggen dat steenbokken en er goed bij elkaar passen. Nou, dat is in elk geval waar. Nou. Oh, het is nou helemaal nat. Ik wou dat ik mijn regenjas had meegenomen. Hier, neem mijn jas. Nee, echt niet. Wat oh, hard druk aan? Nou, houden word jij nou. nou dat geeft niet, hoor. <laughs> Eigenlijk geen weer voor een mars, hè? Ik had gedacht... <laughs> Ga door. Jij eerst. Nee, jij. Jo, het was niet belangrijk. Ik vind hem best leuk, hoor. Wat? Je neus. Het is geen wipneus. <laughs> nou, recht is hij ook niet. Kijk maar. Oh, ik zie er niks verkeerd Oh, hij is alles behalve volmaakt. Wie wil er nou iets van maken? Wat wou je zeggen? Wanneer? Daarnet. Oh, uh, uh, ja, ik, ik vroeg me af, uh, moeten we meegaan? Met de mars. Ja, ik bedoel, het is stom om een dubbele longontsteking te riskeren. Wat bedoel je dat je net zo lief hier wilt blijven? Of jij moest graag mee willen gaan? Ik niet. Ik ook niet. <laughs> Kom mee, voor we doorweekt zijn. Waar zullen we heen gaan? We zouden misschien ergens wat kunnen gaan eten. Oh, echt, ook de. Het zou heerlijk zijn. Weet jij een tentje hier in de buurt? Even huur? kijken. Hij is een restaurantje bij de ingang van de ondergrondse. Je kunt er Chinees eten. Helemaal niet duur. Ik ben gek op chapchoy en zo. Ik heb nog nooit Chinees gegeten. Ik ook niet. Goed, laten we het allemaal eens proberen, hè? Kan het je echt niet schelen dat je nou de Mars mist? Als, als het jou niet kan schelen, dan mij ook niet. Er komen tenslotte nog veel meer Mars. Niet? Denk je? In Marstempo is een hoorspel van Jill Hayem, dat werd vertaald door Sede Noyer. Sylvia werd gespeeld door Joke Hagelen en Norman door Hans Karsenbarg. De regie had Ad Leupler.